Oude overdekte stegen met winkeltjes en kraampjes die aan de binnenstad van Jeruzalem doen denken. Hebron, stad op de Westbank waar duizenden Palestijnen leven. Een stad die bijna net zo heilig is als Jeruzalem, omdat aartsvaders en moeders er begraven liggen. In het hart van Hebron wonen ongeveer 800 Joden, omringd door muren, wachttorens en soldaten om ze te beschermen. Zouden de schijnen van een normaal leven, maar het is gestut door een militaire macht. Tezamen vormen zij een scheidingswand tussen mensen en maken positieve interactie onmogelijk. Joden noemen de Palestijnen met spot Arabs en leren hun kinderen vooral over hun eigen roots en rechten. Zij mogen alleen dit heilige land bewonen. Deze Joden praten niet met hun buren, maar proberen wel hun huizen op te kopen en anders verbranden en verwoesten ze het. Palestijnen op hun beurt gooien met stenen en schieten raketten. Die worden weer beantwoord met het gieten van chemicaliën en kogels. Sommige Palestijnen, zoals de jonge mensenrechtenactiviste Majad, willen graag weten wat kolonisten over de Palestijnen in Hebron zeggen. Maar ze moeten het aan ons vragen, want de Jonen praten niet met haar, zelfs kinderen van vier niet, zo vertelt ze. Het conflict gaat over wortels en graftomers, over land en leven. Veel elementen van het Israël-conflict komen in Hebron samen. Het is net zo ingewikkeld als het hele conflict en voor buitenstaanders niet voorstelbaar. Wel is één ding duidelijk, door niet met woorden te communiceren komt er alleen maar meer vervreemding.